9 uur. Het LOS-journaal. Door Alt In een huis in Hoofddorp zijn na een brand vijf doden gevonden. De politie zegt dat het gaat om twee volwassenen en drie kinderen. Het zou een gezin zijn. Volgens buurbewoners komen de man en de vrouw uit Oost-Europa. De brand ontstond rond 2 uur vannacht in een hoekwoning in de wijk Tolenburg. Toen de brandweer aankwam, stond het huis al in lichte laaien. De slachtoffers werden door de brandweer in het huis gevonden. De politie zegt dat er een explosie is geweest, maar het is niet zeker dat de brand daardoor is ontstaan. Het huis ernaast werd ontruimd, maar dat is niet beschadigd. De bewoners konden snel weer terug. De politie is bezig met een onderzoek onder meer naar de identiteit van de slachtoffers. De lichamen zijn om die reden nog niet uit het huis gehaald. De ME is in Amsterdam begonnen met het ontruimen van kraakpanden. Als eerste is het pand schijnheilig aan de passeerdersgracht ontruimd. Dat is een actief krakersbolwerk van waaruit de afgelopen tijd veel acties tegen de nieuwe anti-kraakwet werden opgezet. De ontruiming van Schijnheilig verliep relatief rustig. De meeste van de 80 tot 100 krakers gingen zonder veel verzet naar buiten. De politie heeft drie mensen gearresteerd. In totaal wil de gemeente Amsterdam vandaag zo'n acht panden laten ontruimen. Sympathisanten van de kraakbeweging hielden zondag nog een protestocht tegen de ontruimingen.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 Het weer is zonnig, alleen in het Waddengebied zijn er wolkenvelden. De temperatuur loopt op naar 25 graden in het binnenland. Langs de kust een paar graden minder. ANWB Verkeersinformatie, er staat nog 60 kilometer file. Het was duidelijk te merken het effect van de schoolvakantie in de regio midden. De meeste files stonden vanochtend ook vooral in het zuiden van het land. Wat verder nog opvalt nu is de A28 Utrecht richting Amersfoort... bij de af 4 kilometer, de nasleep van een aanrijding... En door werkzaamheden bij Westervoort is het vastgelopen op de A348... Doesburg richting Arnhem. Daar staat bij Knoop Velperbroek 2 kilometer. En op de N279 Roermond richting Den Bosch... staat tussen Vechel en Middelrode 5 kilometer. Of u nu werkzaam bent vanaf uw eigen kantoor of veel onderweg met naar relaties... bij Vodafone begrijpen we dat u als zelfstandig ondernemer... graag overal bereikbaar wilt zijn. Start smart business.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 Marcel Oosten en Lara Rensen. Goedemorgen, het is vier minuten over negen. Hij heeft precies een week gewerkt. De kerstversie minister van wederopbouw van Japan, u hoort het net, hij is nu alweer weg. Zomaar eens bellen met onze correspondent doen we ook. Vanwege de eerste werkdag van Christine Lagarde, de nieuwe voorvrouw van het IMF. Maar eerst naar Hoofddorp. Nou, er zijn afgelopen nacht vijf mensen om het leven gekomen na een korte hevige brand. Het gaat om twee volwassenen en drie kinderen. Mark Robin Visser is in Hoofddorp. Mark Robin, je hebt mensen daar in de buurt ge gesproken. Ben je iets te weten gekomen over de mensen die in dat huis woonden? Uh, ik heb uh, van uh, omwonenden hier begrepen dat het uh, gaat om een gezin... dat hier uh, ongeveer een jaar geleden is komen wonen. Het is een, een vrij nieuwe wijk in, in Hoofddorp. De woningen hier zijn ongeveer 25 jaar uh, oud. De mensen zijn hier dus vorig jaar komen wonen. Ik heb gehoord van uh, de buren dat, uh, dat ze heel erg aan het klussen zijn geweest. Dat de woning aan het, uh, aan het verbouwen waren. En dat het voor een groot gedeelte inmiddels uh, klaar was. Er wordt gezegd dat het uh, gaat om een gezin uh, dat uit Oost-Europa zou komen. Ik heb dat niet bevestigd gekregen. Dus we moeten daar wat voorzichtig uh, mee zijn. Maar uh, misschien Rusland of Oekraïne is genoemd. Uh, maar daar kunnen we dus uh, nog niets met zekerheid uh, over zeggen, Marcel. En voor de mensen die nu pas inschakelen, Mark Robin, wat is de achtergrond van de brand? Is daar al iets over bekend? Wat is er gebeurd? Ik heb van de buurman begrepen, die, heeft, die kwam gisteravond, of vannacht eigenlijk, om half twee thuis. En een half uur later heeft hij een, een plof gehoord, zoals hij dat noemde, een, een kleine ontploffing. Is toen onmiddellijk gaan kijken en zag uh, dat toen de vlammen meteen al uit het pand uh, sloegen. De politie en de brandweer zijn uh, gealarmeerd, We hebben verschillende meldingen binnengekregen. Ook allemaal met het verhaal dat er een, dat er een ontploffing uh, was geweest en daarna dus een hele korte... Felle brand is ook aan de woning te zien dat er een felle brand is geweest. Want binnen eigenlijk in al, op alle verdiepingen is de woning helemaal uh, zwart geblakerd. De ramen zijn ook helemaal zwart van het, uh, van het roet. En uh, dat wijst er dus wel op dat er, dat er heel veel rook in, de, in het pand gestaan moet hebben. En het ziet er dus ook naar uit dat de slachtoffers uh, geen schijn van kans hebben gehad. Maar je noemt al een, een plof ook. Er is sprake geweest ook van een ontploffing. Is de ravage ook zo groot? Nou, aanvankelijk werd het bericht dat, dat er een gevel uitgeslagen zou zijn. Dat is absoluut niet het geval. Veel ramen zijn wel kapot. Ik denk dat de brandweer een aantal ramen ook geforceerd heeft. Maar er is verder geen zichtbare schade aan de, aan de bouwkundige staat van, van de woning. Dus het moet zich echt in de woning hebben afgespeeld. Wanneer komen de instanties met meer mededelingen? Nou, het punt is, er wordt op dit moment technisch onderzoek gedaan. Ik denk dat er ook al identificatie heeft plaatsgevonden. Want ik heb uh, ongeveer een kwartier geleden een aantal mensen uit de woning zien komen die totaal overstuur waren. Ik vermoed dat dat familieleden of uh, vrienden, in ieder geval bekenden, van de slachtoffers uh, zijn geweest. Die uh, de situatie uh, binnen hebben uh, bekeken. En die mensen zijn hier uh, huilend en uh, totaal overstuur uh, zojuist vertrokken. Marco Visser in Hoofddorp. dankjewel. Dan naar Japan. De Japanse regering moet een nieuwe tegenslag verwerken. We zeiden het al even, de kerstversie minister van Wederopbouw heeft zijn ontslag ingediend en hij was pas een week in functie. De was het, ik het maar... nou, dat was hem. De afgetreden minister Matsumoto biedt zijn excuses aan voor zijn aftreden. Correspondent Wouter Zwarte. Wouter, deze man bleek niet zo geschikt. Nee, hij was echt nog maar net aan de slag. Dus als baas van de wederopbouw van Japan. Een hele verantwoordelijke baan natuurlijk. Hij heeft zich eigenlijk meteen al uh, onmogelijk gemaakt. Een hele reeks van ja, blunders kunnen we wel noemen. Hij heeft bijvoorbeeld openlijk toegegeven dat hij eigenlijk helemaal niet weet waar al die plaatsen nou precies liggen op de kaart die door die tsunami zijn verzwolgen. Nou, dat kan natuurlijk niet als minister van Wederopbouw. Hij heeft ook een gouverneur uit het getroffen gebied uitgevoederd. Omdat hij hem eventjes in een wachtkamer liet uh, wachten. En, en ja, zeg maar de druppel die de MRF echt deed overlopen. Dat was zijn opmerking dat uh, de getroffen regio's eigenlijk hun eigen wederopbouw maar moesten gaan regisseren. Dus degene die met goede ideeën kwamen, nou, die wil de regering dan wel helpen. Degenen die zelf niet zo actief zijn of niet meer actief kunnen zijn natuurlijk, ja, die konden van hem dus eigenlijk de hulp wel vergeten. Nou, dat is ongehoord in een land als Japan, waar uh, de centrale overheid juist traditioneel een hele grote rol speelt in uh, de lokale politiek. Dus exit uh, Matsumoto vandaag. En wat betekent dat voor de wederopbouw van dat getroffen gebied? Het loopt natuurlijk enorme vertraging op hierdoor. Ja, en het ging al niet zo goed. Hè. Uh, weer een tegenslag voor de premier. Premier Kamp, die heeft het al heel moeilijk. Hem wordt vooral echt le uh, slecht leiderschap uh, verweten in deze hele tsunami-crisis. Eigenlijk wil iedereen hem... ...weg hebben. Uh, dat zal ook gebeuren. Hij heeft beloofd dat hij in ieder geval het geld zal ruimen... ...als wat hem betreft het ergste van de ramp voorbij is. En wat hij nu dus wil is een heel groot reddingspakket door het parlement jagen. Dus geld voor de wederopbouw, geld voor schadevergoeding. Maar daarvoor heeft hij de, de steun van de oppositie nodig... En die lijken helemaal niet van plan die steun te geven. Uh, de liberaal-democraten in de oppositie die willen, ja, kan eigenlijk nu al weg hebben. Dus die gaan het niet helpen. En, en dus wordt, en dat is natuurlijk heel treurig om te stellen in deze Japanse zaak, wordt eigenlijk die tsunami-ramp steeds meer een beetje een politiek steekspel in plaats van dat men nou eens eigenlijk die mensen daar gaat helpen. Ja, en, en die mensen, die, die, die slachtoffers van aardbeving en tsunami, voelen zij zich ook echt in de steek gelaten? Nou, ze hebben het heel moeilijk nu. Ik bedoel, er is natuurlijk de de fysieke en de mentale schade en de littekens van die ramp zelf. Eh, maar hoe voelen ze zich bovendien ook nog. ...in de steek gelaten door de politiek. Hè. Er zit nu een vleugel regering... ...die moet vechten tegen een oppositie... ...in plaats van dat gezamenlijke strijd... ...met die Weter houden opgaan. En laten we ook niet uh, vergeten... ...we hebben hier te maken met een land dat... hiervoor, hè, voor de rap, maar eigenlijk nu nog meer... ...in een diepe recessie is geraakt. Hè. Het land stevend af op een economische krimp... ...van misschien wel 3,5% dit jaar. Dus we hebben niet alleen mensen die getroffen worden... ...door het tsunami. Uh, die familieleden zijn kwijtgeraakt, die huizen zijn kwijtgeraakt... Banen en kwijtgeraakt, maar natuurlijk ook mensen die gewoon economisch getroffen gaan worden. Iedereen moet de broek in over extra gaan aantrekken. Ja als je dan een regering hebt die eigenlijk niet goed kan functioneren, dan denk ik dat als ik in Japan zou zijn geweest, dat ik heel erg ontevreden was. Respondent Wouter Zwart over de net aangestelde minister van Weteropbouw, Matsumoto, die ook alweer is afgetreden en kan werken aan zijn eigen carrière. En door naar Frankrijk. Het Internationaal Monetair Fonds heeft een nieuwe baas. En die komt uit Frankrijk. Christine Lagarde volgt vandaag Dominique Strauss-Kaan op. Die nam ontslag. U weet het waarschijnlijk nog wel toen hij daarvan werd beschuldigd dat hij een kamermeisje zou hebben verkracht. Lagarde is nu gekozen tot IMF-voorzitter. Al heeft ze nog wel een akkerfietje uit haar verleden als minister aan haar fiets hangen. Correspondent Frank Renaud in Parijs. Vertel eens Frank, waar gaat het over? Nou ja, vrijdag weten we eigenlijk pas meer aanstaande vrijdag. Dat wordt een belangrijke dag in Frankrijk voor Christine Lagarde. Want dan beslist justitie of de oud-minister vervolgd wordt in een zakelijk geschil... waarbij vermoedens van fraude bestaan. Dus eigenlijk is het heel curieus. Ze is net benoemd tot topvrouw van het IMF, begint vandaag. En dan wordt Frankrijk mogelijk een justitieel onderzoek naar haar gestart, ja. En hoe zou ze daarbij betrokken dan zijn? Nou, het is een ingewikkeld, al jaren slepend zakelijk conflict... bekend als de zaak Tapie. Ondernemer Bernard Tapie kreeg in de jaren negentig ruzie... met de bank Crédit Lyonnais. Een paar jaar geleden is toen met instemming van Christine Lagarde... zij was minister, besloten om niet justitie... maar een speciale arbitragecommissie te laten oordelen over die zaak. De adviseurs van Lagarde waren daar echter tegen. Dus de vraag is, vraag één eigenlijk, waarom was Lagarde toen voor? Waarom wilde ze dat? Nou, toen daarna oordeelde die commissie dat Tapie recht had op honderden miljoenen aan schadevergoeding. Minister Lagarde, de baas, tekende geen protest aan... hoewel het de overheid was die moest gaan betalen. Dat is vraag 2. Waarom deed ze dat toen niet? Tot slot, een aantal van de betrokkenen bij de afwerking van die zaak Tapie... die staat zelf in de beklaagde bank omdat ze Tapie persoonlijk kende... en dat mag natuurlijk niet als je erover oordeelt... of omdat ze fraude gepleegd zouden hebben. En dat is de laatste vraag. Wist Lagarde daarvan? Nou, dat zijn vragen waar de openbaar aanklager graag antwoord op wil... Een vrijdag beslist justitie dus of er ook echt genoeg aanwijzingen zijn... om een onderzoek naar Lagarde te starten en haar rol in deze zaak. Dan zou het natuurlijk vreselijk zijn als er opnieuw een Fransman, française euh, zo in de schijnwerpers komt te staan. Hoe groot is de kans dat er echt een onderzoek komt? Het is verschrikkelijk moeilijk te zeggen. De aanklager heeft eerder geconstateerd dat er vermoedens zijn van fraude. Dat er dingen niet in de haak zijn in die zaak Tapie. Maar we weten niet of Lagarde daar ook direct mee in verband kan worden gebracht. Want er waren natuurlijk heel veel spelers in die zaak. Anderzijds is ook bekend dat de Franse politiek invloed kan uitoefenen... op het werk van het Openbaar Ministerie. Dus critici zeggen nu, het is niet uitgesloten dat president Sarkozy zelf... nu aan het OM laat weten dat ze Lagarde buitenschot moeten laten. Want hij kan zich natuurlijk niet veroorloven dat er nog een keer een Franse topman of topvrouw van het IMF in het geding komt. Zij gaat vandaag in Washington aan het werk. Heeft ze daar eigenlijk zelf iets over gezegd over deze zaak? Ja, Lagarde heeft eigenlijk bij herhaling gezegd... mij valt niks te verwijten, ik heb helemaal niks fout gedaan. En dat heeft ze ook uitgelegd aan het IMF toen ze daar haar sollicitatiegesprek hield. En bij het IMF is ze geloofd. Nou, Frank, dan gaan we afwachten wat daar uitkomt. Of er eventueel een onderzoek komt. Frank Renaud hoorde u vanuit Parijs over Christine Lagarde. Oké, okay, we gaan nu naar um, een boek. Een, een, ik, moet, ik moet u even laten horen hoe zwaar dit boek is. Pff, hoort u hem? Ik moet hem niet op mijn tenen krijgen, geloof ik. Ik... Um er zit een verhaal achter. Kort nadat zijn uh, 2001 A Space Odyssey in première was gegaan... kondigde Stanley Kubrick zijn volgende project aan, Napoleon. Hij wilde de opkomst en ondergang van de Franse keizer uh, op epische wijze verfilmen... en kondigde vast aan dat dat de beste film aller tijden zou worden. Maar die film kwam er niet, maar uh, nu is er wel dus dit boek, de, het boek dat u net hoorde. Directeur Lambert, is een goedemorgen. goedemorgen. Zeg, wat is dit? Ja, formaatje de Bijbel is het. Hè? Het is alles wat je uh, over die film kan schrijven zonder dat er ooit een film over gekomen is. Uh, als je die film in je hoofd ooit nog eens een keer wil namaken, dan moet je het boek kopen en dan moet je het boek maar goed lezen. En er zitten uh, uh, nou, alle research die Kubrick gedaan heeft om dat enorme project van hem op te zetten, waar hij jarenlang mee bezig was, dat is in zijn archief terechtgekomen en daar heeft hij nu heeft iemand daar een boek van gemaakt. Ja, en dan kun je lezen, bijvoorbeeld wat voor kostuums hij van plan was te gebruiken, uh, hoeveel, uh, uh, nou, welke acteurs hij wilde gebruiken. Je ziet er. Allemaal plaatjes die hij in de loop der jaren als, als inspiratie heeft gezameld. Het lijken wel kleine postzegeltjes daarbovenin. Ja, ja, wat dat wat zijn... zijn dat gewoon Het zijn gewoon oude grafuren die hij over heel Europa heeft laten verzamelen... van alle hoofdpersonen die er nou ja, in zijn film voor moesten komen. Napoleon, Josephine, nou, noem maar op. Alle belangrijke mensen van die tijd. En ter inspiratie heeft hij die toen in een enorm uh, uh, uh, collectie samengesteld... allemaal op microfilm neergezet, zodat hij zo makkelijk kon nou ja, naastlaan... Ja. en kijken hoe die mensen er toen uitzagen. Ja. En het is nu allemaal in dat ene boek terechtgekomen, ook online na te kijken. Alle 17.000 grafuren uit het verzamelen. Ja. Maar dat is me nogal een voorbereiding voor een film. Gaat dat altijd zo? Nou, bij Kubrick wel. Die ja. was natuurlijk vrij uh, uh, nauwgezet. En hij was ook een beetje misschien wel megalomaan. Hij wilde natuurlijk alle puntjes op de i hebben. Uh, toen hij uh, 2001 maakte, heeft hij zich ook helemaal verdiept in, uh, in de ruimtevaart. En in, in, in wat er in de ruimte wel en niet kan. Daarom is die film nog steeds zo goed. En bij Napoleon is hij nog verder gegaan. Dat was echt zijn droomproject. Hij is zelf een beetje een megalomaan En uh, ja, Napoleon moet hem natuurlijk zeker hebben aangesproken. Ook ja, de val en ondergang van ja, zo'n machtig man uh, moet hem heel erg hebben aangesproken. Ook als cineast, want het is natuurlijk een prachtig verhaal. Hij garandeerde ook aan de, aan de producers van dit, is, dit wordt echt een, ja, de ultieme film. Er zit seks in, er zit oorlog in. Alles wat je maar nodig hebt voor een goede film zit erin. Maar als je dit dan ziet, dan was uh, dat project al redelijk concreet. In ieder geval in, ja, in zijn hoofd, in zijn in concept. Zeker. Ja, Hij had ook inderdaad hij heeft foto's genomen van kostuums. Hij heeft 15.000 locaties heeft hij op de foto laten zetten. Uh, voor hem was het zeker al concreet. Hij heeft gesproken met, met acteurs. Hij wilde David Hemmings, uh, de, de Britse acteur, als Napoleon hebben het liefst... en Audrey Hepburn het liefst als Josephine, zijn vrouw. Hmm. Uh, maar uiteindelijk kreeg hij die financiering niet rond. Hij had 5 miljoen nodig, wat nu niet zoveel was, maar toen de tijd natuurlijk wel. Want ja, hij wilde het wel groots aanpakken. Hij wilde Waterloo, wilde in het Waterloo natuurlijk heel groot uh, verfilmen... op de manier waarop hij dat alleen kon... En ja, dat ging natuurlijk wel in de kosten lopen. En dat zagen de, de financiers zagen er niet zitten. Zeker ook omdat een jaar daarvoor net een andere film over Napoleon geflopt was. Dus ja, ze zagen van de mensen hebben hier gewoon geen zin in. Nou, maar dit onder de arm kan het dan nog? Spielberg nou ja, is natuurlijk dood. Uh, Spielberg heeft ja, op een gegeven wow. moment nog wel zijn artificial intelligence afgemaakt, maar ik geloof niet dat er plannen zijn om dit nog te verfilmen. Dit is ja. uh, 40 jaar later, is het, uh, ja, dit is het dichtstbijzijnde wat je kunt krijgen om die film nog in je hoofd na te maken. En hij heeft niet na, na het mislukken de, van, van de financiering gedacht. Ik, ik gooi de hele boel in de prullenbak. Hij heeft echt alles nee. bewaard. Nou ja, het, op, een, op een gegeven moment had hij zo'n beetje wat de, de grootste privécollectie over Napoleon in Europa werd genoemd. Ja, dat is een beetje zonde om dat zo maar te ja. verkopen. Dat vond hij ook. Hij had 500 boeken had verzameld. Hij had die, al die foto's verzameld. Hij had zelfs een databank waarin elke datum stond... wat een van de 40 hoofdpersonen van zijn <gacht> film deed. Dus dan kon je inderdaad nachecken wanneer iemand op weet veel, 18 december 1802... iets wat hij toen deden. Ja, dat is een beetje zonde om zo Laat weg te tijd gooien. Tijd over, of niet? Nou ja, hij heeft er <laughs> heel veel tijd in gestoken, dat zeker, ja. Um, ja uh, uh, dit boek he, want, uh, is duur. Nee, het valt wel mee. Het is eerst uitgegeven door Taschen. En die weten dat, dat heel goed te, te marketen. Ze hebben namelijk eerst een, een luxe bibliophile editie gemaakt. Die is 1000 euro om te kopen. Aha. Als je die nu wil kopen is die overigens 3500 euro. Dus dat was een goede investering geweest. Deze is maar 50 euro. Het is een heel dik boek. Maar uh, nou, dan heb je alles wat er ook in die bibliophile uitgaven zit. Alleen dan nou ja, een iets goedkopere, als je dat zo mag noemen, uh, uitgaven. Dat is een prachtige klassiek uh, vormgegeven ja. cover. En er zit zo'n lelijke sticker op. En hoe is dat nou gedaan? Ja, dat zijn de, de van de ontwerpers in Parijs. Daar kan okay. ik niks aan doen. En, en als je het nou gekocht hebt, hè, krijg je nou... Ik weet niet of je dat weet, maar krijg je nog nieuwe inzichten over Napoleon dan? Want als dit de grootste collectie aan plaatjes en afbeeldingen is... Nou, wat hij heel erg heeft natuurlijk... De, hij, Kubrick die houdt van de psychologie van de mens. Dus hij is heel erg dicht op de huid van Napoleon gaan zitten. Kijk, dat is een interessant het is, man. Het is natuurlijk zijn interpretatie daarvan. Maar hij zegt van ja, die liefde voor Josephine... die heeft hem als het ware gedreven. Hij, hij voelde zich een beetje miskend... omdat zij een, een geliefde erbij had genomen toen hij in Egypte... En, zat. en dat heeft hem de rest van zijn, van zijn leven partner gespeeld, als het ware. Maar ja, dat, dat, is, ja, dat, dat wist men we natuurlijk wel. Maar om daar Kubricks visie op te, te krijgen is wel heel interessant. Ja. Man, Matthew, over dit boek over Napoleon. Heeft het eigenlijk een titel? Want ik zie het niet. Het heet gewoon Kubricks, Napoleon, ja. Kubrick's ja. Napoleon. Het is nog te koop, denk ik. Zeker, net in de winkel. Het kost wel wat. Uh, straks is de Nederlandse staat verantwoordelijk... voor de dood van enkele lokale Bosnisch-Dutchbed-medewerkers... bijna 16 jaar geleden. Dat is een vraag die vandaag speelt. Is maar eens even naar Jolanda uh, van der Velden. Is het nog druk of valt het mee? Jongen? Nee, nog 15 kilometer bij, bij elkaar. Twee langere files op de A8. Zaandam richting Amsterdam bij knopend Koenplein 4 kilometer. En op de A9 ook maar richting Amstelveen... bij knopend Raasdorp 5 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal... met Lara Rensen en Marcel Oosten...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 En uh, dat bleek een, uh, een onoverbrugbare kloof. En is het ook niet eens hoe je die vragen moet stellen aan de achterban? Nee, uh, bondgenoten die wil het onderhandelaarsakkoord met een negatief advies voorleggen aan uh, haar achterban. Een fix aantal andere bonden die wil dat op een heel andere wijze doen. En dat leidt ertoe dat je niet tot uh, de gemeenschappelijke vraagstelling kunt komen. Wanneer komt er nou duidelijkheid? We hebben afgesproken dat, de dat in de federatieraad van 12 september elke bond terugkoppelt van wat zijn of haar oordeel is. Uh, dat komt ook mooi uit, want de Kamer komt in de eerste week van september terug van reces. Uh, dan weten we ook wat de stand van zaken is uh, ten opzichte van de moties die vorige week in de Kamerbehandeling zijn uh, ingediend en aangenomen. Dan weten we ook uh, antwoord uh, op een aantal hele prangende vragen die ook bij ons leven. Zoals bijvoorbeeld de inkomenspositie voor de, de lagere gesalarieerden.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 van de kook van FNV-bondgenoten. Voorzitter Agnes Jongerius van de vakcentrale... wilde gisteren na al, dat uren, al die uren vergaderen niet reageren. En zo is het bijna half tien. Wij kijken nog even de dag in. Vandaag speelt een belangrijke zaak. Is de Nederlandse staat verantwoordelijk... voor de dood van enkele lokale Bosnische Dutchbed-medewerkers? Dat is wel weer bijna 16 jaar geleden. Het gerechtshof in Den Haag beantwoordt deze vraag vandaag in een hoger beroep. En onze verslaggever Jeroen der Jager is bij de rechtbank in Den Haag... Jeroen, rond een uurtje of tien hè, doet het gerechtshof uitspraak. Ja. Waar gaat het nou in deze zaak om? Nou, we gaan even terug naar uh, 11 juli 1995. De Bosnische Serviërs... Toen was hij weg. Hmm. Srebrenica in op het, uh, op het kamp Potocari. Ben ik er nog? Op het kamp po Jeroen, um, je moet heel eventjes al die moslims ik, ik je eventjes, want je valt heel uh, lang ja, weg. Dus misschien kun je even oh, opnieuw dat is beginnen. Ja, waar het in deze zaak om gaat, ja, We Hoe gaan even bent? terug naar. Uh, 11 juli 1995, de Bosnische Serviërs die nemen Srebrenica in. Op het kamp Potocari bij de Dutchbatters. zitten heel veel moslims. Uh, die worden daar geëvacueerd. Mannen worden van vrouwen gescheiden. En dan weten we wat er uh, vervolgens met die mannen is gebeurd. Maar daar zijn ook nog medewerkers. Bijvoorbeeld de tolk uh, Hassan Nuhanovic met zijn ouders en zijn broer. En een elektricien. Die worden op 13 juli, dus twee dagen na 11 juli... als de Nederlanders al weten wat het lot is van die moslimwannen, worden die van het kamp... Gestuurd. En nou wordt er door deze nabestaanden van, uh, van de later overleden weggestuurde mensen gezegd... Nederland is aansprakelijk voor de dood van deze mensen. Nou is het, Jeroen, een hoger beroep, want de rechter heeft eerder besloten... dat de Nederlandse staat niet verantwoordelijk is. Uh, op welke gronden? Nou, de, de VN-soldaten die hebben over het algemeen in alle operaties die ze doen onschendbaarheid, immuniteit, kunnen niet vervolgd worden. Maar de vraag is een beetje, waar houdt die onschendbaarheid op? We hebben bijvoorbeeld gezien in, uh, in Congo, VN-militairen die daar hebben verkracht. Mag dat dan ook onder VN-mandaat? Uh, genieten ze daar ook onschendbaarheid? Uh, mogen ze moorden? Genieten ze dan ook onschendbaarheid? Nou, de, de advocaat van de nabestaanden zegt, ergens bij bepaalde incidenten vervalt die onschendbaarheid en moet er gewoon uh, een, moet een land aansprakelijk kunnen worden gesteld. Daar zegt de landse advocaat van, die namens de staat hier opereert, die zegt, ja, als die onschendbaarheid vervalt, dan, dan kunnen we eigenlijk helemaal geen VN-operaties meer doen. Want stel dat die mislukken, die VN-operaties... dan worden die overheden verantwoordelijk en aansprakelijk... en dan doen ze niet meer mee aan VN-operaties. Dus dat is een beetje de spanning tussen die twee stellingen. Hmm. En wat zijn dan de argumenten die op tafel zijn gekomen... waarom de staat uh, toch aansprakelijk is? Nou, in dit geval uh, zegt de advocaat van de nabestaanden, Zegveld, die zegt... Uh, het is de vraag of Nederland nog wel opereerde onder het mandaat van de... VN of inmiddels zij zegt Nederland nam gewoon zelf beslissingen. De prioriteit die, die lag helemaal bij het evacueren van de Dutchbatters, bij het scheiden van die moslims. En daar werd de VN helemaal niet meer voor geconsulteerd. Uh, Nederland stuurde dat aan, dat werd vanuit de bunker in Den Haag aangestuurd. Dus Nederland opereerde helemaal niet meer onder VN-mandaat. En kan in die zin dus gewoon vooran, uh, aansprakelijk worden gesteld. Er werden uh, moslimvluchtelingen uh, dus uh, geëvacueerd. Uh, en, en ze stelt dan ook dat Den Haag onrechtmatig heeft gehandeld... door de, de slachtoffers onvoldoende te beschermen en ze bloot te stellen aan de vijand. Want dat VN-mandaat luidde juist uh, dat, uh, dat er alles aan moest worden gedaan... om moslimvluchtelingen te beschermen. En dat is niet gedaan. Dus hoe kan de staat volhouden dat ze opereerden onder dat VN-mandaat? Er lopen nog meer zaken rond Srebrenica. Jeroen, dus de uitspraak kan gevolgen hebben? Ja, die kan absoluut grote gevolgen hebben. Er, lopen bijvoorbeeld, er loopt bijvoorbeeld een zaak van de moeders van Srebrenica. Nou is wel een beetje de vraag... Of, uh, Want je moet dat toch steeds weer individueel volgens mij blijven bekijken. Deze mensen zijn op 13 juli van dat kamp gestuurd. Toen wist of had Nederland kunnen weten wat het lot zou zijn van, van mannen die gescheiden werden van, uh, van vrouwen. Je kunt je afvragen of dat op 11 juli waar ook heel veel mannen van dat kamp zijn gestuurd... of dat toen ook al het geval was... en of Nederland dat toen ook al had kunnen weten. Dus uh, absoluut, het heeft grote gevolgen. Veel nabestaanden zullen een eventuele positieve uitspraak aangrijpen... om ook te gaan procederen. Maar toch zal er steeds opnieuw gekeken ja. worden, vermoed ik. Ja, per zaak. Nou ja, zoiets. Jeroen de Jager, hij gaat het volgen, hij gaat gauw naar binnen toe. En het gerechtshof doet rond tien uur uitspraak, althans, dan beginnen ze met het voorlezen daarvan. Uitslag, de uitspraak uiteindelijk hoort u later natuurlijk vandaag op Radio 1. Nou, excuses voor het wegvallen en eerder de slechte lijn met Jeroen. Maar we hopen dat u toch het belangrijkste gedeelte heeft meegekregen tot zover. Het NOS Radio 1 journaal voor deze ochtend. Het nieuws gaat door. Hier op Radio 1, Carl Jorland Zwart, goedemorgen. Goedemorgen Lara. Allemaal leuk en aardig, die roetfilters. Maar de schadelijkste fijnstofdeeltjes houden ze nou net niet tegen. Hele dat... kleintjes hè? Ja, ja precies, en dat blijkt uit metingen met nieuwe apparatuur. Dus ja, hoe moet dat nou verder met die Europese aanpak? Het aantal meldingen van kindermishandeling is verdubbeld. Dat concludeert het algemeen meldpunt kindermishandeling van Jeugdzorg Nederland. Kinderen worden vaker pedagogisch verwaarloosd... en zijn ook vaker getuigen van geweld in het gezin. Nou, geen reden tot paniek, zegt Misha de Winter... hoogleraar pedagogiek aan de Universiteit Utrecht. En hij legt zo meteen uit waarom niet. Dat en meer straks in KRO Goedemorgen Nederland... na nieuws van half tien met Dorad Megens. Radio 1, het NOS-journaal. In Amsterdam zijn tientallen mensen aangehouden bij de ontruiming van een kraakpand. De ontruiming van het pand Schijnheilig aan de passeerdersgracht leek eerst relatief rustig te verlopen. Maar toen de kleine honderd krakers het pand hadden verlaten, begonnen ze met onder meer flessen naar de politie te gooien. Volgens de politie worden ze allemaal opgepakt. Schijnheilig is het eerste van een reeks van acht kraakpanden die de gemeente vandaag wil ontruimen. In Hoofddorp zijn in een huis na een brand vijf doden gevonden. Twee volwassenen en drie kinderen. Volgens buurtbewoners komen de man en de vrouw uit Oost-Europa. De brand ontstond uh, rond twee uur vannacht in een hoekenwoning in de wijk Tolenburg in Hoofddorp. De slachtoffers werden door de brand weer in het huis gevonden. En in Duitsland wordt gezocht naar 1 miljoen euro. Die is verloren door een geldtransportwagen. De wagen reed gisteren op de autosnelweg in de buurt van Hammelburg in Beieren. Toen de chauffeur en zijn collega een alarm hoorden dat aangaf dat er een deur open stond, bleken drie geldkoffertjes te zijn verdwenen. De geldwagen is nog teruggereden, maar het geld is nog altijd spoorloos. Dat zijn de hoofdpunten uit het nieuws. Aan WB Verkeersinformatie, nog files op de A4, Den Haag richting Amsterdam... bij Zoetewoudendorp, 5 kilometer. A8, Zaandam richting Amsterdam bij knooppunt Komplein 3. De A9, Alkmaar Amstelveen voor het knopend Raasdorp, ook 3 kilometer. A28, Zwolle Utrecht bij Zuid 3. De laatste is de A58, Breda richting Eindhoven, bij Moorgestel 2 kilometer. Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen Nederland. Karel johan de Zwart. De geniepigste fijnstofdeeltjes passeren moeiteloos uw roetfilter. Verdubbeling aantal meldingen kindermishandeling. Geen reden tot paniek, zegt pedagoog Misha de Winter. Tony Blair werd horendol van bemoeizieke prins Charles... en het ochtenthumeur van Diederik Ebbingen. Het is bijna twee minuten over half tien. Dit is KRO. Goedemorgen Nederland. Roy Herkens is deze week in de rechtbank in Den Bosch. Vandaag in de cellengang van de rechtbank... waar iedere dag weer 50 verdachten worden aan- en afgevoerd. Reacties en vragen kunt u kwijt op goedemorgennederland.nl Het aantal meldingen van kindermishandeling is verdubbeld. Dat concludeert het algemeen meldpunt kindermishandeling van Jeugdzorg Nederland. Kinderen worden vaker pedagogisch verwaarloosd... en zijn ook vaker getuigen van geweld in het gezin. Geen reden tot paniek, zegt Misha de Winter... hoogleraar pedagogiek aan de Universiteit Utrecht. En die heb ik aan de telefoon. Goedemorgen, meneer de Winter. Goedemorgen. Ja, Waarom geen reden tot paniek? Nou, kijk, om te beginnen moet je natuurlijk zeggen dat elk kind wat mishandeld of verwaarloosd wordt, dat is er natuurlijk absoluut één te veel. Dat is duidelijk. Uh, dus het, uh, ik probeer niet de zaak te bagatelliseren, maar wat ik, wat ik bedoel is dat, dat het feit dat de meldingen uh, zijn verdubbeld, dat betekent nog niet automatisch dat je kunt aannemen dat er twee keer zoveel kinderen mishandeld of verwaarloosd worden als, uh, als een paar jaar geleden. Wat betekent het wel? Nou ja, het betekent in ieder geval dat je heel goed moet kijken naar waar die meldingen vandaan komen... en waarom die meldingen toenemen. Het eerste wat je moet constateren is dat, dat we natuurlijk sinds een aantal jaren... veel beter zijn gaan opletten op signalen van kindermishandeling. Dat is naar aanleiding van de, van de kwesties rond Savannah en het Maasmeisje en al die andere uh, situaties. Dus er, er zijn allerlei systemen gekomen om, om eerder te melden. Er is inmiddels een meldplicht ingevoerd. Hè? Dus Hulpverleners, zoals consultatiebureauartsen, die zijn ook echt wettelijk verplicht... om situaties waarvan ze denken... Ja, dat is misschien niet helemaal pluis om dat, om dat te melden. Dus dat is eigenlijk al een hele belangrijke factor waaronder er eigenlijk steeds meer meldingen zijn. Dus die, die oorzaak er vooral in organisatorische, heeft vooral een organisatorische reden eigenlijk? Nou, dat, dat kan je niet zeggen. Daar zou je dus eigenlijk goed onderzoek naar moeten doen. Maar dat is in ieder geval iets wat heel erg meespeelt. Er wordt gewoon meer gemeld ja. omdat men vindt dat men meer moet melden. Maar dat wil dus, dan, dan weet je nog niet of die, of die mishandeling of verwaarlozing zelf toeneemt. Nee, het is in ieder geval wel een goed signaal... dat die, in die zin dat die meldingen toenemen... dat dus duidelijk het, of blijkbaar het maatschappelijke klimaat zo is... dat we er alert op zijn. Ja, dat is op zichzelf positief. Maar ik wil toch ook graag wijzen op een andere kant van de medaille... die ik eigenlijk in dit, al dit nieuws niet hoor. Er zijn namelijk ook heel veel meldingen van onterechte meldingen. Dat klinkt een beetje complex. Maar sinds, sinds we dat, dat melden steeds vaker zijn gaan doen... zijn er ook steeds meer verhalen van, van gezinnen... waarover door iemand een anonieme melding meestal anoniem wordt gedaan ja. en daar moet dan tegenwoordig ook echt onderzoek uh, op volgen. Dat gaat soms met een hoop trammelant gepaard. Hè. Soms is daar zelfs politie bij, uh, bij uh, en een leger van hulpverleners en eigenlijk na verloop van tijd blijkt zo'n melding ja, eigenlijk een beetje toch op drijfstand te, te berusten. Dus... Waarom, waarom doet iemand zo'n onterechte melding dan? Gewoon ja, een beetje om nou ja, te kijk, pesten? Uh, dat, dat, dat kan, uh, maar het kan ook zijn dat mensen zich oprecht zorgen maken... Omdat, omdat de buren op een andere manier met hun kinderen omgaan dan je zelf gewend bent. En daar zit natuurlijk een heel belangrijk probleem... Want een van de dingen die er aan het gebeuren is, is dat zeg maar, de criteria wat wij, wat wij mishandeling en verwaarlozing noemen, die, die worden natuurlijk eigenlijk steeds breder. Hè? Wat je nu uh, leest in dit jaarverslag, dat gaat over pedagogische verwaarlozing. Dan heeft ja. men het over uh, weinig grenzen stellen, kinderen te veel verwennen, geen belangstelling in hun hobby's, uh, zorgen voor weinig structuur. Ja, dat zijn allemaal kwesties die als ze extreme vorm aannemen, dan kunnen ze inderdaad heel slecht voor kinderen zijn. Maar vindt u dat we doorslaan in de signalering daarvan en dat we dat nou, niet per dat se... Het probleem moeten zien. Daar moeten we in ieder geval ontzettend mee oppassen. Want je ziet natuurlijk een enorme stijging van de toename van, van, de, van de vraag naar jeugdzorg. En dit ja. is een van de aspecten die daar een rol in speelt. Dus ik vind eigenlijk ook dat, dat, dat we heel goed moeten opletten dat dat melden. Uh, op zichzelf is goed kijken naar die kinderen en naar die gezinnen. Dat is, dat is goed belangrijk. Maar aan de andere kant moeten we ook heel goed opletten dat we daar niet in doorslaan. En mm -hmm. dat er niet een soort meldzucht ontstaat. Om maar niet beschuldigd te worden later van dat je dingen gemist hebt. Ja precies. Uh, die pedagogische Um, dan gaat het om ouders die te weinig grenzen stellen... onvoldoende belangstelling voor hun kinderen hebben. Dat soort zaken moet je eigenlijk helemaal niet melden. Dat is heel vervelend, maar niet melden. Als u het zelf zegt, dan hoort u dat, u, dat je op een glijdende schaal zegt, zit, hè? want, want ja. wat is dat eigenlijk te weinig grenzen stellen? Ik ken heel veel mensen waarvan ik vind dat ze te weinig grenzen stellen, of mm -hmm. te veel, uh, maar mensen vinden dat zelf helemaal niet. Nee. Uh, het gaat ook nog redelijk goed met die kinderen, dus we zitten op een, op een, op een hellend vlak. Heeft dat uh, buurjongetje nou alweer een nieuw skateboard? Nou ja, goed, bedoel, ja, bij wijze van spreken. Maar je bent op een ander vlak. Kijk, als een kind echt in elkaar getrimd wordt, of, of echt, ja, geestelijk echt mishandeld, nou, dan is het voor iedereen wel duidelijk. Maar als we het hierover gaan hebben, kijk, er zijn ook pedagogen die zeggen, een beetje pedagogische verwaarlozing in deze tijd is helemaal niet zo erg. Dat noemt men zelfs heilzame pedagogische verwaarlozing. Als reactie op het feit dat we, dat we wat tegenwoordig hyperparenting wordt genoemd, hè, dus, dus bovenmatig, bovenop je kinderen. Er zitten alles in de gaten, houden overal maar deskundig advies voor, zo. Hè, dus. Als je het op die manier bekijkt, dan is een klein beetje pedagogische verwaarlozing misschien ook niet zo gek voor kinderen. Nee. Maar waar het eigenlijk om gaat, is dat, dat ja, dit soort criteria, te weinig grenzen stellen, kinderen te veel verwennen. Ja, daar hou ik ook niet van als mensen dat doen. Maar ja, we kunnen natuurlijk niet de helft van de, van de bevolking onder toezicht gaan stellen. Nee, dat wordt lastig. Uh, die, uh, het feit dat die pedagogische verwaarlozing, dat dat zoveel voorkomt hè, in, dat, uh, in dat rapport. Zegt dat ook iets over hoe wij uh, kijken naar de opvoeding van kinderen? Zitten we er te dicht op? Nou ja, de, de, de, daar zijn wel signalen voor, voor, dus in ieder geval dat, dat uh, bijvoorbeeld de overheid met al die signaleringssystemen die we tegenwoordig hebben, uh, elektronische kinddossiers, risico-instrumenten, et cetera. Dus we, we letten wel heel erg goed op, dat heeft allemaal natuurlijk wel een prachtige reden, maar de kans dat het, dat het doorslaat, dat we er te veel bovenop zitten, dat we eigenlijk te weinig tolerantie hebben voor allerlei verschillende manieren waarop mensen hun kinderen kunnen opvoeden, uh, ja, daar moeten we natuurlijk ontzettend mee uitkijken. ja. En waar ik eigenlijk zelf veel meer in zie is dat je, kijk, ik bedoel, er moet wel veel meer gepraat worden over opvoeding eh, tussen mensen bijvoorbeeld op scholen. Ik merk dat er een enorme behoefte is voor ouders op scholen om met elkaar te praten over, uh, ja, hoe doe jij dat nou in de opvoeding? Het is ontzettend individuele bezigheid geworden. Uh, iedereen heeft zijn eigen opvoedingsproject thuis. En dat moet ja. absoluut slagen. Ja, ja. En, uh, ja, en als dat niet slaagt, dan roepen we al heel gauw deskundigen uh, uh, erbij. En ik denk dat de remedie daarvoor is, is dat we op opvoeden weer veel meer als een soort ja, gedeelde verantwoordelijkheid gaan zien. Oké, okay, hartelijk dank. Micha De Wintig, Pedagoog. Ja. De vraag van vandaag. Iedere dag behandelen we een vraag naar aanleiding van nieuws dat u in het bijzonder interesseert. Buurtbewoners rond het Amsterdamse Museumplein eisen een drastische inperking van het aantal evenementen op het Museumplein. Ze zijn de overlast spuugzat. Kunnen die bewoners ook naar de rechter stappen en juridisch afdwingen dat hun eis wordt ingewilligd door de gemeente? Advocaat Bernard Tomlo, gespecialiseerd in overlastzaken met het antwoord. De eerste... ...mogelijkheid voor de bewoners is via de evenementenvergunning. De gemeente geeft vergunningen voor dit soort uh, evenementen... ...en daar kunnen ze binnen dat toetsingskader kijken... ...of ze de zaak kunnen laten afwijzen dan wel strikte voorwaarden... ...zodat ze geen overlast hebben. En een algemene ingang blijft het zogenaamde uh, onrechtmatige daad ingang... Je kan altijd zeggen, gemeente, als je zo excessief evenementen toestaat, dan overschrijd je de maatschappelijke zorgvuldigheid naar ons toe. Wij weten dat we bij het museumplein wonen, maar dat betekent niet dat er dag en nacht uh, daar een evenementengekte moet plaatsvinden. Dus wat dat betreft heb je wel degelijk twee duidelijke instrumenten als omwonenden om tegen... Buitensporige evenementen omvang eh, verweer te voeren. Als u een vraag heeft bij het nieuws, dan kunt u ons mailen. Goedemorgen Nederland, voor uw vraag van vandaag. Terug naar de rechtbank in Den Bosch. Roy Herkens. Cellegang kom eens uit voor Willem, indien mogelijk remise 2. De komt, er komt een busje van uit. De busjes okay. met uh, verdachten komen af en aanrijden. Willem van de parketpolitie. Uh, er komt nu nog net even een busje binnenrijden. Daar moeten we even op wachten. Correct, daar moeten we even op wachten tot hij binnen is. En dan uh, kunnen wij gelijk met hun uh, naar het celcomplex lopen. Hoeveel uh, gevangenen begeleiden jullie zo uh, op een dag naar, uh, naar, het, naar de cellengang? Gemiddeld zo'n uh, 50 personen. Komen we hier bij een uh, kamer met veel computerschermen waar... Beveiligers achter zitten. Die houden alle cellen in de gaten. Nu komen we in een cellengang. Ik zie heel veel zwarte deuren die, uh, waarvan de meeste op dit moment openstaan. Ik loop even een van de cellen binnen. De deur gaat uh, op slot. En dan zit je vast in een cel. Een zwarte deur, een groene bank. En dat is eigenlijk het enige. Eén deur, één luikje... En een, een verwarmde bank. Ja, ja. Hoeveel mensen moeten hier nu verblijven? Uh, meestal zitten ze hier uh, alleen. De, de voorgeleidingen die hier dus de eerste dag binnenkomen, die zitten altijd alleen als ze voorgeleid worden bij de rechtcommissaris. Uh, verdachten die voor de zitting komen, zitten hier uh, met z'n tweeën of maximaal met z'n drieën. Laten we eventjes uh, de cel weer uitgaan. Gaat dat zomaar? Oh, ja, kijk, de deur gaat alweer open. Zo, dan gaan we heel eventjes nog naar uh, de observatiecel. Dit is eigenlijk een exact dezelfde cel, alleen ik zie twee camera's in beide bovenhoeken. We hebben hier twee observatiecellen en uh, eigenlijk zijn er, is er elke dag wel uh, uh, minstens één persoon die in de observatie moet, omdat hij uh, ja, problemen heeft en zichzelf misschien iets aan wil doen. En ook voor onze veiligheid, als hij zo agressief is... dat we kunnen zien wat hij doet. En als hij de cel uit moet, dat we kunnen zien waar hij zit. Ik zie dat u peppenspray heeft. Ja, wij zijn uitgerust met de normale bewapening van een agent. Dus dat is pepperspray, de korte wapenstok, de transportboeien. Maar geen wapens? Het zijn ook wapens, alleen hier hebben we geen vuurwapens. Nee. Omdat uh, in, in deze ruimte kun je natuurlijk niet gaan schieten. Ik zie ook overal bordjes achter deze ruimte, geen vuurwapens. Dat klopt. Uh, als mensen hier worden binnengebracht... dus uh, voorgeleiding en ook van transport... dan uh, het transport gebeurt altijd door twee collega's... die vuurwapendragend zijn. Alleen voordat ze dus de gedetineerden uit de bus... Uh, uh, ja, loslaten of naar binnen begeleiden, worden eerste vuurwapens uh, veilig weggelegd... omdat die uh, gewoon hier beneden niet nodig zijn. Nee, niet nodig zijn, maar uh, speelt ook mee dat, uh, dat een verdachte anders eventueel een wapen zou kunnen pakken... en op die manier ja, geva extra gevaarlijk zou kunnen worden? Dat zou natuurlijk kunnen, maar we zijn er allemaal op getraind dat, uh, dat een agent of uh, mensen van Deveno... een vuurwapen niet laten afpakken. Nee. Geen voerwapens hier beneden, niet nodig, wel pepperspray. En dan zie ik hier een ruimte met een deur. En daar staat een groene sticker op met een oog en een douche. Want dit is een speciale douche die gebruikt wordt voor mensen die pepperspray in hun oog hebben. Tenminste is het is een oogdouche, ik neem aan dat die daarvoor bedoeld is. Klopt, dit is de oogdouche. Douche. Ik heb het uh... zelf ook al een keer mee mogen maken in het echt. Dus dat een collega de spray heeft gebruikt. Ik had de verdachte toen vast. Ik kreeg ook een lading in mijn gezicht. En dan moet je echt minstens een half uur onder de oogdouche die een bepaalde temperatuur heeft. Niet te koud, maar ook natuurlijk niet te heet. Fijn. Ja. Hij werkt. Ja, en echt een half uur moet je hier staan dan? Ja, u heeft het zelf nog niet meegemaakt, maar als je, dan, als je dat vijf minuten doet... en je, je, je gaat weer onder de oogdouche weg, dan, dan beginnen je ogen weer vreselijk te branden. En je hebt toch echt wel uh, bijna een half uur koeling nodig van het water... om uh, de pepperspray uit de ogen te spoelen. En morgen meldt hij zich weer vanuit de rechtbank in Den Bosch, Roy Heerkens. Straks prins Charles bemoeit zich echt met alles. Maar nu eerst, bedrijfsartsen die voelen zich in veel gevallen... te veel onder druk gezet om onafhankelijk hun werk te kunnen doen. Eén op de vijf zegt hun taak niet naar behoren te kunnen uitvoeren... en soms worden onder grote druk zelfs vertrouwelijke medische gegevens prijsgegeven. Dat blijkt uit onderzoek, dat is gedaan in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Goedemorgen, Leo Hartveld, bestuurder Sociale Zekerheid bij de FNV. Goedemorgen. Bent u verrast door de uitkomsten? Nee, helaas bevestigt het onderzoek datgene wat wij ook al uit eigen onderzoek hebben gezien. Namelijk dat het niet goed zit met de positie van de bedrijfsarts. Nee, want hoe zit dat? Waar komt die druk vandaan? Die druk komt uh, vandaan dat de, wer uh, de werkgever contracteert een arbeidsdienst, een bedrijfsarts. En die bedrijfsarts die voelt zich uh, natuurlijk uh, in dienst van die werkgever. En uh, daarmee opereert hij zoals die opereert. Kortom, de bedrijfsarts is gewoon niet onafhankelijk genoeg. Precies, wij pleiten voortdurend voor onafhankelijke bedrijfsgeneeskundige zorg. Het betekent ook onafhankelijke financiering. Dat kan zijn door werkgevers en werknemers. Zoals bijvoorbeeld in de bouwnijverheid georganiseerd is. Of het kan door de overheid worden gefinancierd. Maar niet alleen door de werkgever. Want even voor het beeld, hoe gaat dat in de praktijk? Nou, in de praktijk contracteert een werkgever... Een Ik bedoel arborodist. dat druk uitoefenen. Oh, sorry. Ja. Nou ja, dat uh, een werknemer die ziek is... Uh, zal door een, uh, op een gegeven blik in contact wat ook met de leidinggevende is... onder druk worden gezet om weer aan de slag te gaan. En daar wordt de bedrijfsarts, die komt daar als het ware tussen te zitten. Die wordt als, uh, als het ware in een notenkraker gekraakt... tussen de werkgever en de zieke werknemer. Ja, wat kunnen we daar gaan doen? Andere positionering van de bedrijfsgeneeskundige dienst. Dat zeggen we voortdurend. Uh, dus... We moeten stoppen met het contracteren door de werkgever van een arbodienst en uh, een arboarts. Die moet gepositioneerd worden zodanig dat die onafhankelijk van de werkgever is. Ja. En dan kan die zijn werk weer goed doen en dan wordt hij ook niet meer onder druk gezet om vertrouwelijke gegevens uh, te gaan lekken. Dan kan hij weer meer aan preventie gaan doen, dan kan hij zich op de werkplek vertonen. Als ik lees dat 80% van de werknemers uh, nooit een, een bedrijfsarts op de werkplek heeft gezien. Ja, dat is natuurlijk echt niet goed. Maar sla je dan weer niet door de andere kant op? Wordt die bedrijfsarts dan weer niet uh, te veel, Staat hij niet te veel aan de kant van de werknemers? Nee, we zeggen niet dat hij die in dienst van de werknemer moet komen. Um, hij moet natuurlijk wel ten dienste van de werknemer... maar ook ten dienste van de werkgever komen. Ja. Wij zeggen juist een onafhankelijk positionering. Maar goed, de, de situatie is nu zo. Uh, dit is eigenlijk het gevolg van marktwerking, toch? Van de arbo -diensten. Ja. Dus ja, dat, dan moeten we dat hele systeem gaan veranderen. Ja, wij pleiten voor dat dit punt van marktwerking inderdaad aangepast gaat worden. Ja, die werknemersarts gaat over de gezondheid van de werknemer. Uh, maar er zullen altijd mensen zijn die zich ja, onterecht ziek melden... misschien vanwege een arbeidsconflict of misschien een extra weekje vakantie uh, uh, willen. Dat zal toch gecontroleerd moeten worden. En dat moet ook aan de werkgever gemeld worden. Ja, maar als een arbeidsarts onafhankelijk is en uh, er treden dit soort dingen op... dan kan die daar ook wat mee doen. Ja. Het, is niet, het is niet dat hij dat niet meer mag melden. Hè? Dus onterecht ziekteverzuim moet natuurlijk ook worden bestreden. Kortom, de bedrijfsarts of de arboarts moet gewoon uh, vanuit een andere positie opereren. Dat is eigenlijk wat u, uh, waar u voor pleit. Daar pleit wel lange tijd voor en dit onderzoek bevestigt het nog eens een keer. Hartelijk dank. Leo Hartveld, bestuurder Sociale Zekerheid bij de FNV. Graag Ja, Sim uit 2008, en daar kreeg ze toen een Latin Grammy voor. Vermelio van de Braziliaanse Vanessa da Mata. Het is negen uh, minuten voor tien. Het Britse Koningshuis heeft het na jaren van ellende. Eindelijk de wind weer in de rug... Het huwelijk natuurlijk van William en Kate... en hun uh, tournee door Amerika en Canada. Het 60-jarig jubileum op de troon voor koningin Elizabeth En uh, maken dat de Britten toch weer trots zijn op hun royals. Waren het niet dat prins Charles ja, er toch weer een beetje tussendoor fietst? Goedemorgen, Lia van Bekhoven, correspondent in Groot-Brittannië. Nou, wat heeft hij nou weer gedaan? Nou, hij bemoeit zich wel erg openlijk met de Britse politiek en de manier waarop we onconstitutioneel zijn, volgens sommige politici in ieder geval. Zo heeft hij, weten we nu, het afgelopen jaar zeven ministers uitgenodigd voor gesprekken waarvan sommigen op zijn paleis in Londen, St. James's. en dat gaat een aantal politici wel heel erg ver. Waar gingen die gesprekken over? Nou, over bijvoorbeeld zaken waar prins Charles zich erg druk om maakt. Hè, zoals de bebouwde kom, ruimtelijke ordening, architectuur in het algemeen. Dat soort dingen. Um, genetisch voedsel, gemanipuleerd genetisch voedsel. Daar is ook een grote tegenstander van. Dat soort zaken bespreekt hij dan met ministers. Maar dat hoor je niet van ministers. Want een aantal ministers ontkennen zelfs dat ze... Um, nou ja, bij wijze van spreken weten wie prins Charles is... <laughs> maar ze ontkennen zelfs ja. dat ze ooit die man ontmoet hebben. Dat zegt wel wat over de gevoeligheid ervan misschien ook. Uh, nou, wisten we al wel dat prins Charles zich bemoedde moeide met de politiek uh, en kranten ja. en ministers ook daarvoor gebruikte. Dus op zich, wat is er voor nieuws om de zon? Nou, wat er voor nieuws is, aan is, is dat volgens de woordvoerder van Tony Blair... die nu het derde deel van zijn Memoirs gepubliceerd heeft... Charles zo ver ging dat Blair er, en ik citeer pissig van werd van dienstbemoeienis. Uh, en de zaak zelfs aankaarten bij Charles' moeder, de Britse majesteit. Ja. Uh, Blair maakte daar geen halszaak van... maar hij was wel, schrijft woord voor de Campbell, pissig... over de manier waarop uh, Prins Charles uh, optrad. En volgens hem ook in de wielerreed. Uh, Bijvoorbeeld uh, tijdens het, het drama van Van der Mond en Klauwzeer... schonk Prins Charles een half miljoen pond heel publiekelijk aan Britse veehouders. En daarmee wilde hij zeggen, zie je wel... Zo'n Labour-regering, linkse partij, stadse partij... begrijpt helemaal niks van het Britse vasteland. Heeft helemaal niets met boeren. Tenminste, zo interpreteerde Blair dat. Um, ja. Over de Vossenjacht bijvoorbeeld hebben ze ook vaak ruzie gehad. Heeft die bemoeienis van Charles ook echt invloed? Oh, jawel. Um, uh, in West-Londen bijvoorbeeld zou een jaar geleden... Een, een omstreden stel nieuwe hoge flats komen. Hele moderne, veel glas en metaal. Um, waar prins Charles iets tegen heeft. Uh, hij heeft niets of heel weinig op met moderne architectuur. En veel bewoners waren het er met hem eens. Die zagen ook helemaal niets in die plannen. Maar de gemeente had er wel de goedkeuring aan gehecht. Nou is dat hele project afgeblazen. Omdat het stuk grond waar het om ging van de emir van was, een goede vriend van prins Charles... en die heeft zich door Charles laten overtuigen... dat de flats maar beter niet gebouwd konden worden. Hoe, hoe, kijk, uh, hoe kijkt de gemiddelde Brit aan tegen die bemoeienis? Ik bedoel dat Koningshuis is natuurlijk vooral leuk voor de plaatjes... Ja. maar ik uh, ja. bedoel dat hij zich nou... politiek ook zo uh, bemoeit met allerlei zaken. Wat vinden ze daarvan? Um, ik weet niet wat de Britten van de politieke inmenging vinden van prins Charles. De pers zegt dat het gevaarlijk is. Zij zien hem als iemand die vanwege zijn uitgesproken meningen um, uh, verdeeldheid zaait. He, liever dan die mensen bij elkaar brengt. En voortdurend wordt hij natuurlijk vergeleken met zijn moeder. Uh, de Britse majesteit heeft nooit iets spannends gezegd. In de bijna 60 jaar dat ze inmiddels op de troon zit. Um, maar dat betekent wel dat ze onomstreden is. Uh, en van haar uh, baan als staatshoofd een geweldig succes gemaakt heeft. He, het is wel saai om nooit je mond open te doen, maar wel zo veilig. En zo wordt het hier gezien. Er was één politicus trouwens die suggereerde um, uh, gisteren dat uh, Charles, als hij politiek zo uitgesproken was, er beter aan zou doen om afstand te doen van de troon, ten gunste van zijn zoon, uh, zich kiesbaar te stellen voor het parlement. Hij zei dat zou ook nog eens een hele populaire zet kunnen zijn. Ja, maar gaat hij natuurlijk nooit doen. Dat gaat hij natuurlijk nooit doen, inderdaad. Nee. Maar, maar het betekent wel dat er verder allerlei vragen gesteld worden over de verhouding tussen Charles en ministers. Ik bedoel, we weten inderdaad ja. dat hij handgeschreven brieven schrijft aan ministers. Dat hij ze echt probeert te overtuigen van zijn standpunten. En het paleis zegt natuurlijk mag je dat doen. Dat is alleen maar ter voorbereiding op zijn toekomstige baan als staatshoofd zelf. Maar anderen zeggen nee, het gaat echt te ver zijn bemoeienis. Ja, nou hadden wij Prins Bernhard, die, die belde dan de Telegraaf. Dit gaat nog ja. even een stapje verder. Um, Tony ja. Blair heeft inmiddels een brief aan de Britse krant The Guardian geschreven en het een beetje afgezwakt. Ja. En hij heeft gezegd dat Charles juist heel nuttig was... en een bijdrage Precies. leefde aan allerlei maatschappelijke discussies. Is Blair een beetje geschrokken van die biografie? Nou, ik denk het wel. Opmerkelijk in die brief trouwens is dat hij niets niet ontkent... van wat uh, uh, zijn oud woordvoerder Alistair Campbell zei... Hè, over Blairs stemming en over zijn boosheid... over prins Charles' inmenging. Daar zegt hij helemaal niets van. Maar ik denk inderdaad dat hij een beetje geschrokken is... en dat ja. hij het enigszins wil terugdraaien. En er is al heel veel gespeculeerd natuurlijk over de verhouding tussen Charles en Blair. Het feit dat Blair niet is uitgenodigd op het huwelijk... die bruiloft tussen uh, Kate en uh, prins William bijvoorbeeld... daar werd geweldig over gespeculeerd uh, in april. Uh, het is moeilijk te geloven dat het toeval is... dat van alle oud-premiers die op dat huwelijk waren uitgenodigd de Labour-premiers Blair en Gordon Brown er niet bij waren. Nee, kan geen toeval zijn. Oké, okay, dankjewel, Lia van Bekhoven vanuit Londen. Ja, wij gaan naar het nieuws, uh, nieuws van 10 uur. En daarna zijn we natuurlijk bij u terug... met het aantal meldingen van uh, kindermishandeling. Nou, dat hebben we al gedaan. Een hindootempel herbergt een schat ter waarde van 7 miljard euro. Is dat het topje van de ijsberg? Ochtendhumeur van Diederik Ebbingen natuurlijk. En we gaan het hebben over fijnstof. Extra fijnstofdeeltjes zijn schadelijk. En die worden niet weggefilterd door roetfilters. Na het nieuws van 10 uur met Dorop Meijers.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 Huurverhoging, paspoort- en identiteitskaart en ouderschapsverlof. Dus voor deze en andere vragen ga naar www.rijksoverheid.nl. Bonjour! Vous Hollanders, z'n gek à la Pimpas. Alle betalen jullie ermee. Bon, maar in Vive la France, kunnen jullie enis betalen met le geld content? Waarom? Waar u hier het logo de Maestro ziet... is gratis betalen met de pimpers die mogelijk. Net als à la maison. Dus ook de baguette en de fromage... en quelque in mijn supermarkt. Dat is heel goed, hè? Maestro. Overal veilig betalen. Kijk op maestro.nl In spraakmakende zaken het vreselijke dilemma van ouders... als er iets helemaal mis is met hun ongeboren kindje. We weten steeds meer, maar dat stelt ons voor een zware keuze. Een late abortus